9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering zegt dat Bin Laden... hulp van mensen binnen Pakistan moeten hebben gehad... Het is ondenkbaar dat hij geen Pakistaans hulpsysteem had, zei een regeringsfunctionaris. Hij wilde niet ingaan op de vraag of Bin Laden ook gesteund is door mensen binnen de Pakistaanse overheid. Amerikaanse politici speculeren over de vraag of Pakistan wist dat Bin Laden zich schuilhield vlakbij een Pakistaanse legerbasis, zo'n 100 kilometer van de hoofdstad is Islamabad. Het is ook onduidelijk of de Pakistanen van tevoren waren geïnformeerd over de Amerikaanse actie op hun grondgebied.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 De Eredivisie nadert een bijzonder spannende ontknoping. Wordt het Ajax of FC Twente? Samen met Ermen Wennemars praat ik met voetballer Wout Brama van FC Twente. Ja, een Bin Laden is gedood, maar dat betekent zeker niet... dat de strijd tegen Al-Qaeda nu ten einde is. Integendeel zelfs Michiel Vos, correspondent vanuit Amerika... over de vraag, en nou wat... En de meisjes van Verkade, die kent iedereen. Ik laat een meisje van Verkade en dan maak ik hele kleine reepjes chocola en dan kom ik op de televisie en dan word ik heel beroemd. Ja, straks niet de meisjes van Verkade, maar de grote meneer van Verkade, directeur Dick Kuiper, die is hier, want de oudste koekjesfabrikant van Nederland bestaat 125 jaar en we duiken met hem in de rijke historie van het bedrijf. Ranking the news. Eerst, Lucky. Met de top 5 van Ranking the News. Op 5 de ontknoping van de voetbalcompetitie. Sinds gisteren gaat het nog tussen Ajax en FC Twente. En dat is belangrijk. Dus dat moet je ook even nou, serieus en objectief brengen, dat vind ik. <tied> Even kijken, waar waren we? Oh ja, Ajax wist op het nippertje Herenveen te verslaan... terwijl FC Twente op zijn tooie gemak Willem 2 oprolde. Oh, pardon, ik moet hem even uitzetten weer. Nee, hij moet even weg. Ja, dankjewel. Het verschil blijft gewoon één punt. En het is nu gewoon volgende week is de Bekerfinaal. Ik denk, ik denk gewoon dat Twente voor de tweede keer... niet omdat ik een tukker ben, maar gewoon ze zijn mentaal zo fit... Dat ze gewoon werkkampioen worden. Twente wordt kampioen. Zomaar een objectieve mening van een willekeurige voorbijgang in een willekeurige stad. Twee wedstrijden zijn er dus te spelen voor FC Twente en Ajax. En aanstaande zondag de bekerfinale en dan 15 mei de kampioenswedstrijd van Twente. Of Ajax. Je hoort een aantal willekeurige mensen met zomaar een willekeurig oostelijk accent... over een willekeurig team dat zij aanmoedigen. Helemaal niet in Amsterdam! Helemaal niets in Amsterdam! Dus reken maar over tegen Ajax wordt beslist. Nou, volgens twee weken is het gebeuren, hoor. Echt waar. Maak Amsterdam hartstikke in. Echt waar, ik kan je beloofd. Zonderlijk. Een aantal reacties uit zomaar een willekeurig deel van Nederland. Het wordt dus FC Twente, of Ajax. Eh, laten we nog even luisteren naar een willekeurig juich. een willekeurige stad op een willekeurige dag in mei vorig jaar... toen er ook een willekeurige clubkampioen werd. <lacht> verder niet zo uit eigenlijk. Ja. Door met nummer 4. Goed nieuws van Marco Kroon. Het Openbaar Ministerie gaat in zijn zaak niet in hoge beroep. Kroon, bekend van zijn militaire Willemsorde, zes borstharen en een pikant seksleven... werd anderhalve week geleden door de militaire rechtbank in Arnhem vrijgesproken van drugsbezit. We zijn uh, het OM dus erkentelijk dat men het uh, overmorgen bekend heeft gemaakt. Uh, het moment dat uh, de heer Kroon weer op de dam staat bij de herdenking. Het zal voor hem een uh, extra uh, belangrijk moment zijn nu hij... Uh, de zaak achter zich heeft uh, gelaten. Woensdagavond, dan is kronen dus gewoon bij tijdens de dode herdenking in Amsterdam. We gaan voor nummer drie naar Schorl. Daar staat het uh, duingebied in de fik, al sinds gisteren. En de hele nacht is er geblust en inmiddels is de brand onder controle, of zoals een poëet zou zeggen. Over een lengte van enkele kilometers worden brandslangen uitgerold. Met zicht op zee, geen ondergaande zon, maar roestkleurige wolken, honderden meters boven de zee, boven het strand van Schorl. Een Egmond. Ja, vooral Egmond. In het Noord-Hollandse duingebied brak gisteren op drie plaatsen brand uit. Twee jongens maakten dat van dichtbij mee. Ja, bij de brand was daar... Uh... Het was niet zo heel heftig nog, maar uh, daar waren we zeg maar, een beetje aan het helpen. En op een gegeven moment hoorden we op de, de, de walkie-talkie zeg maar, van de brandweer... Hoorden we van uh, ja, daar is het zo heftig, daar gaan we niet eens kijken, we trekken terug. Ja, en dan smeer je hem zelf natuurlijk ook meteen. Dus wij dachten meteen uh, een beetje sensatie zoeken natuurlijk van... we uh, nou, willen we even kijken, maar uh, we werden meteen al teruggestuurd van... jongens, het is veel te gevaarlijk. Ja, om de brand vervolgens van een afstandje te gaan bekijken. Maar we, hebben, we, zijn, zeg maar, we deden alsof we teruggingen. Zijn we snel er nog in, ingestoken en uh, gingen we kijken... En daar stonden we te kijken, we waren op een pad. Nou, die, die vlammen die gingen echt tot in de, in de toppen van de naaldbomen. Ja. Heel, echt heel hoog. En het was ook wel, wel bang, want we dachten, straks valt er een boom om of iets dergelijks. Lekker slim. Zeker, het is levensvaarlijk. Voor, voor het weet ben je ingesloten. Maar goed, uiteindelijk moesten dus wel geblust worden. Dat is best lastig, zo op de heide. En dus hebben ze bluskarretjes en die zijn vet, jongen. Dit is een uh, brandweerquad, <laughs> uh, 500 cc met een eigen blusinrichting. Voor een moeilijk begaanbaar terrein Met twee personen te bedienen. Uh, 40 meter slang. En ja, wij uh, hopen zo wat ondersteuning te kunnen bieden aan de troepen hier. Master. Uiteindelijk kon worden voorkomen dat, het gebied, uh, uh, dat mensen het gebied in konden. En in het gebied is waarschijnlijk 300 hectare verwoest. Op 2 dan, daar staat de rechtszaak tegen Geert Wilders. Dus de afgelopen weken ging het echt alleen maar over dat verdomde dineetje. En dus was het wel eens lekker dat het vandaag weer echt een frisse start werd gemaakt. Nee, het ging nog steeds. Het ging opnieuw over dat etentje. Damn it. Nou, daar gaat hij dan weer. Dine Gate. Volgens Moskovits is het beruchte etentje. bewust georganiseerd. met het doel. getuigendeskundige Hans Jansen te proberen te beïnvloeden. Het was voor het eerst in 23 jaar. dat er een buitenstaander werd uitgenodigd. bij de eetclub. En Jansen werd uitgenodigd de dag nadat de rechtbank had besloten. dat hij zou getuigen. Ja, en dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Er is over nagedacht, voorzitter, leden van de rechtbank. Het is bijna niet te geloven. maar er is over nagedacht door dat stelletje eters. Hij komt. Als getuig. En dan laten we hem ook nog een keer aanzitten aan de dis. Over de islam in zijn algemeenheid. Voorzitter, dat gelooft u toch niet? Ja, nou, en na drie keer vragen komt dan het volgende verzoek niet echt als een verrassing. Alles in combinatie, dus de inhoud van de Wildersbeschikking... Onsch de onschuldspresumptie en alles wat ik u over het diner heb verteld... zou voor u reden moeten zijn. En dat verzoek doe ik u ook voor mee om het OM niet ontvankelijk te verklaren.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 Osama Bin Laden is dus dood. Waardoor iedereen, eh, ook wij hier en jij thuis... een plaatsje is gestegen op de most wanted lijst van de FBI. Het was goed nieuws. Het is onze... Ladies and gentlemen, we got him. ...van deze generatie. Eindelijk is hij uit zijn hol gesmookt, of zijn zwaar bewaakte huis uitgejaagd... en daarna door de Amerikanen neergeschoten. En dood is hij. Nou ja, en Je vertelde het net al. Een hele succesvolle operatie... Uh, zou je kunnen zeggen. We weten niet wie daar verder bij betrokken was. Of er ook familieleden van, Obama, Osama. Uh, van Osama Bin Laden zijn omgekomen. <lacht> of bijvoorbeeld andere kopstukken van de, van de organisatie. Dat is niet duidelijk. De operatie tegen Osama Bin Laden is uitgevoerd met vier helikopters. Hij zat in een huis in het noorden van Pakistan. In de stad Abbottabad. Daar zou het huis liggen. ...waar Obama... Osama. Uh, ...Osama is gedood door de Amerikaanse troepen in het uh, noorden van Pakistan. Dus een gebouw dat deel uitmaakt van een onmuurde groep huizen en ligt vlakbij een militaire academie van het Pakistanse leger. Een tijd lang was Bin Laden uit het oog verdwenen... maar een klein jaar geleden kwam de Al-Qaeda leider weer in beeld. Uh, in augustus kregen ze hem weer in het vizier. Dat zou gekomen zijn doordat ze een koerier die Obama... Osama. Die Osama Bin Laden gebruikte. Een van de weinige <lacht> mensen die hij nog vertrouwde... doordat ze die, um, die in het oog kregen. En die leidde hen uiteindelijk naar deze compound, dit gebouw... Na de dood van Osama is het lichaam in zee gegooid door de Amerikanen. Bij het Witte Huis en in New York kwamen veel mensen bijeen om zijn dood te vieren. En op Facebook vinden 360.000 mensen het leuk dat Bin Laden dood is. Dat hebben ze geliked. En dat was het voor vandaag. Uh, morgen geen woensdag, ook niet donderdag is er weer een nieuwe Willemijn. Tot dan. Dankjewel Luc. Deer Untergang, Schindlers List, The Boy in the Striped Pyjamas. Het is uh, weer de week van 4 en 5 mei en dat betekent natuurlijk oorlogsfilms op televisie. Maar wat was nou de eerste film over de Tweede Wereldoorlog? Samen met Martin Koolhoven, regisseur van Oorlogswinter, duiken we de geschiedenisboeken in. Martin Koolhoven, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat was hem, de eerste oorlogsfilm over de Tweede Wereldoorlog? De eerste oorlogsfilm over de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat, ja, dat is bijna niet te doen, want er zijn zelfs eigenlijk al... Uh, films gemaakt over de Tweede Wereldoorlog voordat de Tweede Wereldoorlog uitgebroken is. Tenminste, is, ik bedoel, de Duitsers zelf die waren uh, enorm bezig met allerlei propaganda. Ja. Dus het is een beetje moeilijk om een eikunt uh, daar. Maar laten we zeggen dat we vanaf de. Uh, vanaf dat ze Polen zijn binnengevallen en wat dan, Ja, ik, ik, ik denk toch... Nou in ieder geval een van de beroemdste eerste bekenden... was in ieder geval de Great Dictator van, uh, van Chaplin. Ik denk dat, uh, dat, dat dat moet wel een hele vroege zijn. Dan had je nog Foreign Correspondent van Alfred Hitchcock. Er zijn er zoveel. En in Nederland duurde het lang, hè? Voordat we dat aandurfden over de Tweede Wereldoorlog. Nou, ik weet niet of dat uh, zo was dat echt aandurven. Je moet ook... ...denken dat wij onze hele filmindustrie stelden gewoon niet zo heel erg veel voor. Mm -hmm. Dus dat werd ook pas een beetje wat... Uh, dus als je eigenlijk de, de eerste... Ja, volgens mij wat de eerste Nederlandse oorlogs... Misschien waren ze wel eerder, weet ik niet, maar in ieder geval degene die... ...die, die, die, die, die in ieder geval succesvol die enige betekenis had. Dat was de overval. En voor, dat was 1962. En dat is ook gewoon eigenlijk een van de eerste... ...überhaupt eerste echt serieuze Nederlandse films. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Ja, dat Waar ging die een over? Beetje... 62, de overval? Nou, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik hem nooit gezien heb. Maar het gaat in ieder geval... Ja, het, het, het gaat over een overval die volgens mij in, in eind uh, 1944 uh, is er toen op het huis, huis van bewaring in... Uh, er zijn een aantal verzetslieden, geloof ik, bevrijd en ik moet hem nog steeds zien. Ik weet dat bijvoorbeeld Huub Stapel, die koor, die zegt nog steeds dat het de beste Nederlandse film is aller tijden, dus het is eigenlijk best wel schande dat ik hem nog niet gezien heb. Hij zit in nu op dvd, is heel mooi uitgebracht en zo, dus eigenlijk geen enkele reden om hem nog niet te zien. Is dat jouw kind, dat loopt de jengelen daar? Ja, inderdaad, maar ik doe net als ik hem niet hoor, dat Wat is nou, ik zei net al, de ontegang op televisie-journalistische de boord de Stripe Pyjamas, nou, ongetwijfeld nog veel meer. Uh, wat is jouw grote aanrader voor deze komende dagen? Oorlogswinter, uh, natuurlijk. Die komt ook <laughs> weer op televisie, dus uh, daar ga ik dat heel makkelijk zijn. Is afgezien van Oorlogswinter. Je, je eigen film te prom promoten moet je altijd doen. Zou ik ook doen, daar heb ik helemaal uh. gelijk. Maar afgezien daarvan dan? Afgezien, Ik weet verder niet wat er allemaal op televisie komt. Ik heb er nog niet gekeken. Ik ga ervan uit dat. dat, dat, dat, dat dat de hele rambam allemaal, ja. Nou, ik zei als net, Sheen des Liest, Der Untergang, de Boy in the Stripe Pyjamas. Uh, dat Sheen des Liest, ja. Toch wel, hè? Ja. ja. ja. En oorlogswinter. Ja, en oorlogswinter. Goed. Ik denk dat je even je kind moet gaan troosten. Ik denk het ook. Wat is er aan de hand? Uh, honger, denk ik. <laughs> Goed. <laughs> Lekkere vader ben jij. Ja, nee, maar mijn moeder loopt me rond. Dus okay. Dat komt helemaal goed. Martin Koalhoven, regisseur natuurlijk van de Oorlogswinter die we allemaal gaan bekijken binnenkort. Dankjewel. tot snel. Oké, okay, doei. Goed, BNN Today. Over twee weken dan is het zover. De ontgenoping van de eredivisie wordt het FC Twente of toch Ajax. Zometeen een van de kanshebbers, Wout Brama van FC Twente... en Erwin Winnenmars in de wekelijkse sportrubriek van Erwin. James Morrison, nothing ever hurt like you. Het is maandag. Dat betekent dat we het over sport gaan hebben met uh, Erben. Wenner Mars natuurlijk. Erben, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. En we moeten het natuurlijk over voetbal hebben. Ajax of Twente, wie wordt de kampioen? Daar gaan we het over hebben. Ik persoonlijk heb niet al te veel met, uh, met voetbal. Maar ja, nee, ja, sorry, meer met schaatsen. Ja, toch wel? Oh, gelukkig ja. gelukkig. Nou, maar we gaan uh -huh. het nu hebben, hebben over voetbal. Ja, want, want het is natuurlijk wel zo spannend. geweldig. Ja. ja, het is echt spannend. Het is echt... Kijk, je hebt 34 wedstrijden over, over een competitie. En het komt nu zo uit dat het in de allerlaatste wedstrijd... daar gaat het gewoon gebeuren. Dus niet zo van, we winnen een wedstrijdje, we spelen een keer gelijk... en we sprokkelen onze puntjes bij elkaar... en we gaan dan kijken wie er aan het einde kampioen is. Nee, gewoon een echte keiharde finale van... Het maakt niet uit wat er allemaal gebeurd is. The winner takes it all. En dat is natuurlijk wel fantastisch. Dat is ja. uh, en nou dat de beker natuurlijk daarvoor, met dezelfde ja. spelers. Ja, ja. het kan ka gewoon niet gek. Kijk, de beker zijn dezelfde wedstrijd, de, gewoon de beker en, de, en, en het kampioenschap. Twee keer achter elkaar. Dit wordt natuurlijk één grote sensatie. Dit wordt Real Madrid tegen Barcelona, maar dan in Nederland. En uh, even raden, jij bent voor? Nou, 20? ik denk dat ja, het is toch een. Kijk, als je heel goed naar mijn accent luistert, dan, dan, dan verraad ik mezelf toch wel een klein beetje, denk ik. En Luc ook al, ik ben hier de enige Ajax-Ziet, en kan ik ook niet zo doen van geboorte. Dat, ja, ja, nou, kijk, ja, maar, niet ja, goed, echt maar qua ik heb het hard, maar goed. Ja, maar ik ben ook van geboorte, kom ik uit het Oosten, en dan, ja. dan kies je toch gewoon voor de club uh, waar, waar je eigenlijk vandaan komt. Hè? Dat is dus inderdaad voor mij fc Twente. Wout Brama, die is daarvan van FC Twente Middenvelder daar. Wout, goedenavond. Goedenavond. Je bent een echte tukker. Een echte echte. Een van de weinigen in het team geloof ik, hè? Ja. Een officiële. Dat ja, en zit al sinds je twaalfde bij Twente bij Twente. En nee, ja, dit, dit moet er voor jou helemaal vergeleken nog met de andere spelers, helemaal fantastische en ook hele heftige tijden zijn. Ja, nee zeker. Het is uh, het komt er een absolute climax in, in de competitie en in de, in de beker. En, uh, ja, daar hebben we het hele jaar hard voor gewerkt, en als je dat dan uh, met een club mee mag maken waar je al vanaf die 12 12e speelt, dan is dat extra speciaal, denk ik. En we gaan er ja. alles aan doen om er een mooi slot van te maken. En wat gaan jullie eraan doen, vraag ik me af? <laughs> ja, gewoon een normale dingen. Kijk, heel veel mensen gaan anders, uh, anders presteren als, uh, als er heel veel druk bij komt kijken. Maar ik denk hmm. dat het juist zaak is om normale dingen te blijven doen en geen gekke fatse uit te halen. En dan, dan heb je de meeste kansen op succes, denk ik. Ben je, wel, ben je wel een klein beetje zenuwachtig, Wout? Nou ja, zeker. Dus het zijn wel twee wedstrijden waar, waar veel spanning en veel druk bij komt kijken. Omdat je ja, in die twee wedstrijden twee prijzen kunt halen. En ja. daar hebben we het hele jaar hard voor gewerkt. Dus ja, daar hey. ben je wel een beetje extra ja. zenuwachtig voor. Hey, en jij hebt natuurlijk uh, je hele leven speel je al wel bij, bij FC Twente. En dan heb ik eigenlijk één vraag. Bestaat echte clubliefde? Ik denk het wel. Ik ja, denk dat het... ik dat, dat het gevoel dat ik bij Twente nu heb dat ik het bij geen andere enkele club uh, nog, nog zou krijgen. Maar kan het ook zijn dat je gewoon echt je hele Heb je kun je echt de ambitie uitspreken dat je het liefst het hele leven gewoon voor FC Twente zou zo, zo blijven spelen? Nee, dat is kijk, dat is dat is een beetje dubbel. Kijk, het gevoel wat ik bij Twente heb, zal ik nooit bij een andere club krijgen. Maar ik denk dat als je ambitie hebt en je bent nog, uh, nog een jonge topsporter, dan moet je ook voor het hoogst haalbaar gaan. En dan haal je ook het beste uit jezelf, denk ik. En mm -hmm. ja, het zal niet, uh, de, de liefde voor de club zal me niet remmen in mijn ambities, maar als ik het zo misschien kan zeggen. En, maar ja, is wat, ambitie, is, wat is, wat is dat spond, dan? Dat ik dat Omschrijf dat is dan jouw clubliefde? Hoe voelt ja, ik, dat? Nou ja, dat, dat, dat, dan ken je iedereen binnen de club. Je, je, hebt, je hebt gevoel bij een club. En, en ook, al, ook al zou ik hier altijd weggaan. Als, als ooit nog weggaan, dan, dan zal ik altijd uh, voor deze club verhouden. Uh, uh, je hebt hier natuurlijk uh, de helft van mijn leven speel ik al bij deze club. En ik heb er alles meegemaakt vanaf dat ik een kleine jongen ben. En ja, dan maakt het zoiets uh, extra gevoel als bij je, denk ik. Ja. Hey, maar als je, dat, als je die club zo goed kent, hè, dan weet jij ook precies waarom wordt... R.C. Twente-kampioen en niet Ajax. <laughs> ik denk dat wij meer spelers hebben die een wedstrijd kunnen beslissen. Oh ja, is dat zo? Ja, dat denk ik. We hebben Theo Jansen en Brian Ruiz twee spelers die in absolute vorm zijn en die, die, die absolute kwaliteit hebben om een wedstrijd te beslissen. En daarbij zijn we nog eens een meer ervaren team dan, dan Ajax is. En we hebben ook nog in de kampioen aan het speel genoeg. Ja, maar je gaat toch niet op een gelijk speels, spelen. spelen, meteen? Nee, zeker niet Albert. Dat komt helemaal goed. Nee, nee dat kan niet. Nee, nee, dat is, maar daar doen... zijn we ook de ploeg niet voor. Dat, uh, dat maar, is heel gevaarlijk natuurlijk. Maar als ik je hoor, dan, dan heb je eigenlijk het gevoel van... wij zitten een beetje in de underdog. Maar zo zie ik het eigenlijk helemaal niet. Want als je kijkt, RC2, uh, het hele jaar staan jullie er als een beetje bovenaan. Ja. Of, of op, op de tweede plek. Jullie spelen de hele tijd mee om het kampioenschap. En ja. Ajax komt eigenlijk de laatste paar weken pas een beetje kijken. Die waren al lang afgeschreven. Die hebben niks meer uh, te verliezen. Ja, nou, dat is ook zo. Kijk, aan de ene kant zijn wij, uh, zijn wij de favorieten omdat we natuurlijk al, uh, al heel lang meer doen de eerste plek, wat je precies zegt, aan de andere kant spelen mm. zij natuurlijk thuis, dus ze zullen met, uh, met het publiek erachter een extra boost krijgen, maar ja, dat, dat alles bij elkaar maakt het wel enorm spannend en dan kun je er eigenlijk geen peil op trekken welke kant het uitgaat. En, uh, en dat maakt het wel mooi voor de neutrale supporter, denk ik. Ja, en dan hebben jullie dus eigenlijk de komende week twee finales. Ga ja. je dan ook die bekerfinale gewoon een beetje op halve krachten spelen, om, om, zo, uh, om zo Ajax een beetje om de tuin te leiden en dan over twee weken pak je, pak je gewoon die, uh, dat kampioenschap, of wil je gewoon alles hebben nu? Nee, ik wil alles. Alles. Ik wil alles. Als, als, als, als, als voetballer bij FC Twente denk ik, denk ik niet dat er heel vaak een kans komt om, om zoveel mooie prijzen in een korte periode te pakken. En als je dan ook nog een bekerfinale speelt, dan kun je denk ik niet zeggen van, goh, we hebben we heel, heel leuk uh, meegedaan naar het toernooi, maar dat laten we even gaan. Ja, dat is absoluut de onzin omdat we nog een week de tijd hebben om daarna nog voor te bereiden op het kampioenschap. En de... nou, een week is, is een prijs die ik nog nooit zelf gewonnen heb, dus uh, ik ga daar vol voor. houd je er rekening mee dat Ajax er anders over, over denkt? Nou, dat, dat weet ik niet. Kijk, misschien zullen we dat in de media wel een beetje zo uitbrengen en voor ons op kampioen is het kampioenschap ook belangrijker. Laat daar uh -huh. geen misstand over staan want daar kun je mee, kun je, kun je Champions League bereiken en dat is natuurlijk ja. het grootste podium wat je kunt, uh, kunt halen als voetballer zijn Maar een beker is een prijs en uh, als je... Als je niet uh, graag een prijs wil halen, dan, dan snap ik het niet. Als je topsporter bent. Mm. Hey, komt, uh, is, uh, komt Bill Beswick de komende weken nog langs bij FC Twente? <laughs> nee, dat is enorm overdreven allemaal. Bill Beswick die zegt. Dit seizoen ook maar twee of drie keer langs geweest. En, Heren, heel even, hij, maar hoe de, is Bill hoe, wie? Bill Westergaard, dat is, dat, is, dat is de sportpsycholoog van <laughs> FC Twente. Ja, zelfs in Twente komen de, de sportpsycholoog al door. Oké. Nee, maar dat is enorm overdreven. Kijk, hij is twee drie keer uh, langs geweest dit seizoen. en uh, Hij vertelt op een, op een hele leuke, uh, motiverende manier... Oh, uh, dingen die we eigenlijk wel weten, maar dat toch even aangescherpt wordt. En het is een hele leuke manier om daarna te blijven. Wout, Wout, dan kunnen mensen in FC Twente kunnen daar toch helemaal niks mee... Een gedoe. We zijn er misschien een beetje te nuchter voor. Maar ik kijk ja. daar van tevoren ook altijd zo, zo naartoe. En, uh, en ik dacht ook altijd: psychologen, ja, ik weet het niet. Ze willen je graag een hokje stoppen. En ik ben daar altijd ja. een beetje ja, sceptisch over. En ik hou er nooit zo van. Maar dit is echt, dit is niet echt een psycholoog. En denk, als, je met hem, uh, als je met hem praat of, of, uh, of je hoort zijn toespraak. dan weet je ja? precies wat ik bedoel. Dat hij echt een motiverende uh, spreker is. En hij werkt met zoveel topsporters dat het echt. Uh, ja, voor mij werkt het echt. Maar hij is bij okay. jullie geweest en hij is niet bij Ajax geweest, begrijp ik. Dat heb je heel goed begrepen. <laughs> nou, dat lijkt het me duidelijk. Hè? Ja. In de pocket, die twee prijzen. Zou mooi zijn. Uh, Wout, ik wens je enorm veel succes. Nee, dat zeg ik nou uh, als Amsterdammer. naast je. Ik bedoel, doe gewoon ja. je best en mogen de beste winnen. het <laughs> Bijna, maar net niet. <laughs> Wout Brammer van fz Twente. Nou, één van de twee prijzen. Doe maar. Dan. Oké, okay, De beker. Maar dank jullie. Wout je dankjewel, heel veel succes. Toch wel. En okay. uh, Erben Wennemars, dank en tot volgende week. Tot volgende week in de wijn Exit Holland. Van Twente en Amsterdam naar het buitenland en naar Pakistan. Daar woont Arianna de Jong. Arianna, goedenavond. Goedenavond. Het land waar Osama Bin Laden dus toch zat. Ja, dat hoorde jij ook vanochtend. Eh, wat dacht jij? Ja, onwerkelijk ten eerste. En toen ik nog wel geschrok <gacht> Omdat, ja. je, Het komt wel heel dichtbij bij in één dat je in Pakistan zit... en iedereen kent toch van Bin Laden... dat je nou uiteindelijk uh, vijf uurtjes rijden van je vandaan... Uh, Netjes in de compound. Dus het is wel uh, schrikker dan op dat moment. Dat is vijf minuten van waar jij woont. Nee, vijf uur eigenlijk, of niet? Oh, vijf best, uur. Nee, okay. uur dus. dat je uh, Het is niet ver van je van je bedshow dan dat je ja. alles vanuit Nederland dat gevoel hebt. Dus het komt dan wel behoorlijk dichtbij. Ja. Nou, nou is dat, was dat in Abbottabad waar die is uh, doodgeschoten. Dat is 100 kilometer van Islamabad. Jij bent daar wel eens geweest in die omgeving. Dus je hebt daar ook wel ja. een speciaal gevoel bij. Ja, dat maakt het wel een beetje raar. Het is voor de Pakistanis hier een beetje het vakantieoord. Omdat het in de zomer blijft het gewoon koel omdat het in de bergen is. In de winter is het de enige plek waar het dicht bij wat sneeuw is. Dus iedereen gaat erheen. Dus ik heb dan mijn vakantie ook gewoon netjes gevierd. Mm -hmm. En zelfs in Abbotabu had nog een leuke trekking gedaan met, met, met vrienden. Het is een mooie omgeving. Het is niet heel erg afgelegen of onbereikbaar. Het is gewoon een, een gezellig berggebied. Ja. Nou, ja, waar was... heel veel mensen gewoon wandeltochten was te maken. Ja. En ja. dat was natuurlijk gewoon midden in de stad, uh, uh, uh, ja. dat huis. ook dat nog. Um, hoe reageerde, je hebt natuurlijk ook Pakistanse vrienden en kennissen, hoe reageerden die hierop? Nou, iedereen was wel geschrokken ook van God, dan met name ook een beetje schaamte van God, maar dat ze we ons weer overkomen. Omdat de Pakistan de vaak in het daglicht staat, met verschillende redenen. Mm -hmm. En ze waren, er waren echt met name veel discussies van God, wat heeft het voor consequenties voor Pakistan? Hoe kijkt het beste nu weer naar ons en hoe komen we nu... En, uh, ja hoe, wordt, wat is het hoe heeft Pakistan in deze actie geholpen of niet dus wat betekent dat uiteindelijk voor ons en daarnaast maken mensen zich heel erg zorgen over wat zijn de consequenties komen er demonstraties komen er aanslagen er komen er vergeldingsacties ah en toen had ze er geen zin meer in geloof ik Ariane de Jong was dat nou ik denk dat we maar naar het nieuws gaan nee ja gaan we wel doen het nieuws van iets voor half tien met Christian Bonemakker. Radio 1 nos Journal. Amerikaanse politici zijn sceptisch over de rol van Pakistan... bij de zoektocht naar Osama Bin Laden. De Pakistanse regering moet bewijzen dat ze echt niet wist... waar Bin Laden zich schuilhield, zegt het prominente senaatslid Joseph Lieberman. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Bin Laden... een netwerk van Pakistanse helpers moet hebben gehad... maar wilde niet zeggen over de mogelijke rol van de Pakistanse overheid. Minister Clinton heeft de Pakistanen juist bedankt... voor hun hulp bij de opsporing van Bin Laden. De politie heeft de twee mannen vrijgelaten die ervan werden verdacht dat ze iets te maken hadden met de duinbranden bij Schorel. Ze waren aangehouden omdat ze naar brand roken en zwarte vegen hadden op hun handen en gezicht. Maar later bleek dat ze op het strand bij Schorel een tractor met pech hadden geholpen. Saap wil binnen een week weer auto's gaan produceren. Volgens eigenaar Spijker zijn de financiële problemen opgelost... onder meer door een lening van 30 miljoen euro... van een Finse investeringsmaatschappij. Ook gaat Saap samenwerken met een Chinese geldschieter. En Rotterdam heeft sinds vandaag een Coen Moulijnweg. Daarvoor is de Marathonweg omgedoopt. Burgemeester Abu Talib onthulde vanmiddag het straatnaambord... met de naam van de oud-links-buiten van Feyenoord. Dat gebeurde in aanwezigheid van de weduwe van Koen Moulijn. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio. Ja, Ariane de Jonge had even geen verbinding meer, maar die spreken wij binnenkort vast weer vanuit Pakistan. Dan gaan we door naar de Verenigde Staten. Daar staat het, uh, het hele land op zijn kop sinds het nieuws over de dood van Osama bin Laden. Er is veel vreugde, maar er is ook vrees voor nieuwe aanslagen tegelijkertijd. Um, de Pakistanse taliban heeft al gedreigd met aanvallen. En de correspondent Michiel Vos, die is daar, zit op dit moment in San Francisco. Michiel, Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst even, een um, persbureau Reuters die meldt dat de autoriteiten een verdacht pakketje op Times Square in New York onderzoeken. Details zijn nog niet echt bekend. Weet jij daar iets over? Nou ja, de details zijn inderdaad nog niet bekend. En dit is, eh, volgens mij, was dit de eerste melding van een verdacht pakketje. En wat jij net al zei. Dat is juist. De Amerikanen zijn gisteravond al gewaarschuwd voor hè, de komende dagen moeten we extra alert zijn. Mm -hmm. uh, ik, bijvoorbeeld, ik zit in Californië, maar zelfs daar, de sheriff bijvoorbeeld van Los Angeles, wees mensen erop. Er zijn, hè, we zijn nu wat meer een doelwit, omdat natuurlijk we hebben een, hè, een belangrijke tegenstander uh, uit de weg geruimd. En dat leidt altijd tot boosheid overal. Dus ja. wees alert. Hè. Niet alleen op vliegvelden, maar ook gewoon in je dagelijkse leven. Ja, de, de topman van de CIA zegt uh, dat Al-Qaeda ja, vrijwel zeker uh, wraak zal nemen, hè? Ja, nee, dat klopt. En daar zijn Amerikanen hè, op deze blijde dag, want ze zijn dus openlijk blij. En zelfs met USA, USA, hè, dat gaat op zijn Amerikaans, heel primair en wat rauw, zeg maar, voor de gemiddelde ja. Europeaan. Dat gaat heel hard. Maar ze zijn natuurlijk ook meteen bevreesd dat dit niet het einde is. En dat er dus een soort wraakactie inderdaad komt uit welke hoek en hoe groot en diep. Dat weten ze natuurlijk allemaal niet, maar dat er iets komt daar, ja, is... Een... Maar aan de andere kant, we zijn natuurlijk ook de afgelopen tien jaar doodgegooid met Osama will come back, weet je wel. En dat is dus niet gebeurd. Osama heeft eigenlijk nooit meer iets van zich laten horen, behalve die tapes zo nu en dan, na 9-11. En dat is natuurlijk toch... Hè, uh, we hebben tien jaar met hem zitten, zitten aanmodderen van kunnen we hem nou pakken, ja of nee. Dat is nu eindelijk gebeurd. Maar ja, hij is wat dat betreft ook net iets minder belangrijk geworden. Als dit tien jaar ja. geleden was gebeurd, of negen en een half jaar geleden... dan was dit nog een veel grotere dag geweest. Ja, maar ja, de, de, de angst zit er toch goed in? Uh, Clinton heeft al gezegd van nou, we gaan uh, uh, onze... Inspanningen verdubbelen om, om tegen Al-Qaeda te strijden. Nou, dat zeg je ook niet voor niks, denk ik. Nee, dat zeg je inderdaad niet voor niks. Uh, er werd hier net op het Witte Huis gezegd: hè, dit is een strategische klap die we hebben uitgedeeld aan Al-Qaeda. Uh, er wordt hier ook door analisten, bijvoorbeeld hè, die beroemde cnn analist die ooit Osama bin Laden heeft geïnterviewd, die zei: Ja, luister, Al-Qaeda bestaat eigenlijk niet zonder Osama bin Laden. Want hè, mensen waren echt toegewijd aan Osama bin Laden. Niet eens zozeer aan het netwerk, maar gewoon aan de persoon. En hij was het brein en hij had ook de achtergrond van al jaren vechten en het respect daardoor van zijn medestrijders. Dus dit is uh, uh, bigger than big om deze man even door zijn linker oog te schieten en uh, op, vervolgens binnen 24 uur in zee te begraven. Dat is gewoon een grote klap. Ja, ja. Even uh, naar president Obama. Die hield vanochtend onze tijd een toespraak. Uh, toen noemde hij het uh, een historische dag onder andere. Vanmiddag um, onze tijd heeft hij opnieuw gesproken en daar we een fragmentje van. Our country has kept its commitment to see that justice is done. The world is safer. It is a better place... because of the death of Osama bin Laden. Ja, dat klinkt lekker Amerikaans, hè? De wereld is veiliger ja, ja. en a better place. Ja. ja, Amerikanen zijn natuurlijk wat dat betreft... zwart-wit. Dat zijn we in Nederland niet zo heel erg gewend. Uh, het gaat goed of het gaat slecht. En vandaag gaat het goed, want Osama bin Laden is er niet meer. Osama bin Laden is dead. En zelfs in het wat, toch wat keurige San Francisco... daar leest iedereen in de krant... The butcher of 9-11 is dead. Weet je wel? Dat zijn gewoon hele min of meer reguliere krantenkoppen. Maar vergeet niet... De Amerikanen, vind ik, zijn het een beetje... Uh, die mogen het een beetje, want de man is natuurlijk... voor veel mensen, uh, zeg maar, jarenlang ook... door diezelfde regering en door Bush-regering... verkocht als de man tegen wie we vechten. Want het was natuurlijk altijd moeilijk om Al-Qaeda... met allerlei moeilijke namen en men, mannen met baarden, om het maar eens even zo te zeggen, mm. te verkopen als the bad guy. De enige die we hadden, de enige naam die bij iedereen bleef hangen... bij elke Amerikaanse kiezer, is Osama Bin Laden. Dus nu hij is weggenomen... Ja, dat is natuurlijk een, een grote kaart die ze van de, van de tafel hebben geveegd. Dus ja. er eh, werd natuurlijk wel vaker nummer twee of nummer drie... maar dat zijn allemaal mensen die we natuurlijk niet echt kenden... waar we niet echt een soort geschiedenis mee hadden. Maar met deze man hebben we dat wel. En is, daarom is dat zo'n belangrijke dag. En is dit dus ook, dat, dat lees je al wel van... dit is dus ook heel belangrijk voor Obama... Ja, dat mag je natuurlijk op dag 1 niet meteen zeggen. In de, in de, dat zullen dus ze in het Witte Huis niet zeggen. Maar natuurlijk, kom nu nog maar eens aan als Donald Trump met de geboor, het geboortecertificaat. Ja. Daar word je natuurlijk de komende weken. Misschien krijgen we dat over een maand wel weer. Maar ja. de komende weken is dat vooral even van tafel geblazen door een stelletje Navy Seals in, uh, in Pakistan. Dat soort dingen. Dit brengt de commander-in-chief, president Obama. Die natuurlijk niet helemaal. Um, natuurlijk, in deze rol valt. Brengt hem even terug. Hè. Het zijn zijn Navy SEALs, het zijn, zijn commando's. Het is onder hij heeft op vrijdag, toen de hele wereld naar William en Kate zat te kijken, zat hij gebogen over de uiteindelijke bevel ja. om aan de commando's door te geven: It's a go. Dat viel ja, me ook wel heel erg op in die speech: dat hij altijd zei: ik, ik, ik. Ik heb het ondertekend, ik wist al heel lang hoe het zat. Ik, en ik dacht, van, ja, dat doet hij wel even expres om. Dat doe je expres, maar het is natuurlijk ook zo dat Amerikanen op dat moment kijken naar de commander-in-chief. Je kijkt niet zozeer naar de president, maar als het gaat om dit soort militaire aangelegenheden of een politionele actie, hoe je dat ook wil noemen in het Nederlands. Dan kijkt men toch vooral naar de commander-in-chief die ja. uiteindelijk persoonlijk het bevel moet geven. En bijvoorbeeld ook gisteren live in real time zat mee te kijken, is nu bekend geworden, met de acties van zijn groep... In Pakistan. Dat gebeurde in de middag in Amerika. Mm -hmm. En dat, is natuurlijk, dat maakt het allemaal heel tastbaar... dat zo iemand niet alleen maar in een ver weg kantoor zit... in de over office in een, in een, in een, in een, leren, in een leren stoel... maar hij is ook echt daadwerkelijk betrokken in de Situation Room... bij het plannen van dit soort... Hij moet ervoor zorgen dat dit goed loopt. En als het goed loopt, dan krijgt hij natuurlijk ook krediet. Ja. Overigens lezen we net, het is net bevestigd... dat het pakketje vals alarm was op Times Square. In New York. ja dat zal dus, nu ja, ja dat zal wel, er wel meer komen nu ja. en we ja. zullen wel meer krijgen van dit soort dingen inderdaad ook op op, op airport op vlieghavens krijgen we dit waarschijnlijk maar ja dat hoort er een beetje bij even nog iets uit een uit uh, wat er gezegd is um, de antiterrorismeadviseur van Obama die John Brennan die heeft ja. vanavond ook iets uh, gesproken en die zei als het mogelijk was geweest dat ze Osama levend hadden gepakt wat heeft hij nog meer gezegd ja, er is ook een, een andere official van het Witte Huis die heeft gezegd, dit was een kill action. Oftewel, tenzij hij naar buiten was gekomen met een witte vlag, wapperend en al, ja. dan hadden we hem gevangen genomen. Maar in, ja, dat is natuurlijk een zeer ongebruikelijke uh, casus, want uh, Obama samen met heeft zelf meerdere malen gezegd, uh, luister, ik ga niet levend worden gepakt. Hij verzette zich volgens het Witte Huis. Hij deed mee in het vuurgevecht tegen uh, de Amerikanen. En op dat moment is hij, net als een paar anderen dus, gedood. En ja, het, natuurlijk, het komt ook, dat kunnen we zelf wel zeggen, dat zullen ze officieel niet zeggen, het komt natuurlijk wel heel handig uit. Want wat moeten ze nou met een Osama Bin Laden? Dan moet je dus een, he, die man moet dan gevangen gezet worden die moet dan, en dat wordt natuurlijk een eindeloos gedoe. Ja. Dus dit is natuurlijk veel, quote quote, makkelijker. Dat was misschien ook het enige mogelijke... Dit, ja, ja, maar goed, de, de operatie, ik bedoel, hè, dit is allemaal, euh, ze konden het, het zweet van de tegenstanders ruiken, geloof ik. Het is allemaal heel erg, je moet het toch allemaal heel direct en rauw zien. Uh, deze actie duurde maar 40 minuten. Er ging ook nog een helikopter mis. Die hebben ze achter moeten laten en moeten vernietigen. Ik bedoel, hij is in zijn linker oog geschoten. Zijn vrouw is dood. Die heeft hij gebruikt als uh, schild. Weet ja, je, dat het is begrijp allemaal ik heel, ook net. Um, heel fijn, uh, het het ja. is allemaal heel rauw, zeg maar. En dus... Niemand die een traan laat om een doodgeschoten uh, Osama Bin Laden... die inmiddels al lang uh, verdwenen is ergens in een oceaan. Er is er nog veel over te zeggen en dat zal de komende dagen zeker daar ook in Amerika... voorpagina nieuws zijn hier ook, denk ik zo. Michiel Vos, dat worden drukke dagen voor jou, denk ik. Oké, okay, ja, heel <laughs> okay, je dag, dag, dag. Zometeen die grote baas van dat grote bedrijf, Verkade. Hij is hier. is het Giovanca Everything. Dit is Radio 1. BNN Today. Cacao wordt steeds duurder. Artsen maken zich zorgen over onze vetzucht. En mensenrechtenactivisten maken zich druk over slavernij in de chocoladeindustrie. En ondanks dat alles staat het oerhollandse merk verkade nog steeds als een huis. Het bedrijf met de bekende verkade meisjes viert dit jaar zijn 125e verjaardag. En dat leek ons een mooi moment voor een kijkje in de keuken bij Nederlands bekendste koekjesbakker en chocolademaker. En de directeur, dat is Dick Kuiper en die is hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel bent u aangekomen sinds u bij Verkade werkt? Nou, ik ben eigenlijk niet aangekomen. Dat is toch een kwestie van... een in... vraag, want u ziet er ook heel slank uit, dus dat slaat eigenlijk ook nergens ja, op. Een kwestie van in beweging blijven, hè? Ja, ja. Ja. Maar wel toch elke dag wel een rolletje koek of chocola? Nou, rolletje is veel gezegd, maar elke dag wel een koekje. Zeker, ja? absoluut. Ja? Ik hoop dat u wat mee had genomen. Dat heb ik ook gedaan. Kijk, Ga. hier in deze trommel. Kijk. Die gaan we natuurlijk ook openmaken. zitten lekkere koekjes. Ook het speciale uh, koekje wat we voor ons jubileum hebben gemaakt. Het huh? ruitertje. Dus daar, daar kunnen we straks van proeven. 125 jaar. We hadden vorige week Coca-Cola te gast, de directeur. En die, de Coca-Cola bestaat ook 125 ja, jaar. Klopt. Uh, is dat toevallig trouwens? Ja, dat is toevallig. Ja, dat is heel toevallig. Maar wel dat is leuk. Heel toevallig. Ja. Ja. Maar dat, uh, nee. ja, we hebben niks met elkaar. Dus het is uh, toevallig hetzelfde jaar. Is dat, ja? nou, is dat belangrijk, 125 jaar? Dan klinkt het merk extra ambachtelijk. Helpt dat mee? Nou, ik denk dat het wel bijzonder is. Het is bijzonder als je bedrijf zo lang uh, bestaat. Hè? Als het de tand des tijds doorstaat, om ja. het zo maar te zeggen. En dat geeft wel een soort uh, historische uh, uh, waarde mee aan het bedrijf. Absoluut. Mag ik ja? het koekje? Ja. Mm. <laughs> ja. Dan moet ik even kijken of ik hem open kan krijgen. Ja. Leuk, live de radio. Kijk. Ah, kijk. kijk. Dus we kunnen kiezen uit een lekker ruitertje of een café noir... Dat zijn lik, likkoekjes, zei ik altijd vroeger. Dit zijn likkoekjes, ja. Lik, ja, dat is ja. nog steeds zo. Oh, ja. ja, Doe maar, doe maar zo één. Ja? Het blijft toch altijd wel favoriet. Um, we hebben het over verkade. Hoe het zo'n enorm groot merk is geworden. Zo'n sterk merk, zo'n degelijk merk ook. In uh, Zaandam is er nu een verkade museum. En er zijn natuurlijk ook... Verkade is ook bekend van de reclamecampagnes. We gaan even terug in de tijd. Maar nog één koekje. Goed, schat. Nee, Jantje. Eentje. Chocobricks. Nieuw.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 Ik klinkt ontzettend truttig allemaal eigenlijk zo ja. hoort. Ja, vindt u niet? Ja, dat is ook een poos geleden, hè, deze ja. reclame. In die ja. tijd was het denk ik heel uh, vooruitstrevend. Maar, ja. Ja. Is het, had het merk de, de bedoeling om een soort een, een luxe uitstraling te hebben... of moest het een beetje oer-Hollandse kneuterigheid uitstralen? Nou ja, het, het is natuurlijk een oer bedrijf... maar ik denk wat Verkade altijd vooral heeft willen uitstralen is kwaliteit. De oprichter Erikjes Verkade, die had al... Uh, zijn visie was... Uh, dat kwaliteit voorop stond. En de verkaders hebben ook heel erg het beeld meegebracht dat ze het belangrijk vonden het voor mensen, oog te hebben, voor mensen en maatschappij. Dus ze stelden kwaliteit voorop en hadden oog voor mensen en maatschappij. Oog voor mensen en maatschappij, dat klinkt prachtig, maar wat, wat, hoe, hoe verwerk je dat in een koekje, dat beeld? Nou, hoe verwerk je dat in een koekje? Je, ik denk dat je er in de eerste plaats voor zorgt dat je, dat, dat je goede kwalitatieve koekjes maakt. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat je uh, heel veel meisjes in dienst neemt voordat dat überhaupt uh, maatschappelijk al geaccepteerd is. Dus dat betekent dat je oog hebt voor vrouwen, die kunnen dan wat verdienen... Maar ook uh, vrouwen opnemen in het arbeidsproces, terwijl dat eigenlijk nog helemaal niet gebruikelijk was. Dus want dat is... Wanneer deed Verkade dat al? Wanneer... Nou, in het begin de 1900 al. Toen kwamen de eerste meisjes al naar Verkade ja. toe. En dat was eigenlijk not, uh, was niet, zeker niet gebruikelijk op dat moment. En uh, ik denk dat de meisjes het enorm leuk vonden, want die konden zelf uh, geld verdienen. En ik denk dat in, in termen van de maatschappelijke ontwikkeling natuurlijk een hele mooie stap is geweest. Hebben we hebben het zo meteen nog over die Verkade-meisjes. Beroemd zijn die. Maar eerst even, wat ook legendarisch is, is dat album van Verkade. U heeft wat meegenomen. Ja. Ik ken dat van naam. Ik heb het nog nooit gezien. Maar hoe, hoe, even voor de luisteraar die denkt... Ja, hoe zat dat ook weer? Dat, hoe is dat ook eigenlijk weer? Het, het huidige voetbalplaatjessysteem, toch? Ja, ja nou, Verkade is, is uh, als eerste toen de tijd in, in... Wat zal het zijn geweest? In 1903 hebben ze al wat albums gehad. Maar de echte natuuralbums die kwamen in 1906... En uh, VK had het idee van, nou als we mooie plaatjes, echt kwalitatief mooie plaatjes bij de koekjes doen, dan worden er vast meer koekjes verkocht. Dus ze hadden in die tijd al kleurenplaatjes, dus ja. dat was uniek. He. Zwart-wit was de, de standaard, maar ze kwamen toen met kleurenplaatjes. En zijn toen ook vrij snel begonnen met de, de beroemde natuuralbums met teksten van uh, Jacques P. Thijssen, wat dat op dat moment een, een begrip was. Ik herken het van die natuurplaten bij mijn ouders aan de muur, die vroeger ja. bij in biologie lokale, lokale hingen, volgens ja. mij. Um, de, de, is, is hier ook, ik bedoel, Albert Heijn is nu groot geworden, onder andere met die voetbalplaatjes. Komt dat hier vandaan? Dat, dat is oorspronkelijk bij Verkade begonnen. Ja. Ja. Ja. Maar dan is dit toch, dit is wel dat zijn, dan, moet je, dan kreeg je dus een boek erbij en dan kon je het inplakken. Ja, dat is begonnen met losse plaatjes. En die plaatjes konden geruild worden. En al heel ja. snel kwamen de albums. En dan konden de mensen de plaatjes inplakken. Maar dat zijn allemaal, nu ja, zei het al, natuurplaatjes. Uh, uh, een, een, een rood borstje. En een vinkje. En, en of het bankjes. <laughs> het is heel braaf, hè? Ja. Ja. Ja. Extreem braaf. <laughs> Zelfs volgens mij in die tijd. Ja. Nou ja, het, het, was, het was weer met oog voor kwaliteit. Hè. Het waren echt hele mooie plaatjes. Het was ook... De, de, de verkaders hadden zoiets van, ja, natuur is best belangrijk... en het, het, een interessant thema. Het is goed als mensen daar kennis van nemen. Dus ze hadden inderdaad ja, ook, ook van het oog voor mensen maatschappij... het idee van, nou, als we mensen... Uh, goede teksten geven en, en leren hoe de natuur in elkaar zit, is dat ook nog eens een nobel streven. Maar dat sloeg ook aan, want ik bedoel, ik neem, ik neem aan, ook in, in de jaren 2030 uh, waren het kinderen die tegen hun moeder zijn: en Mama, ik wil chocola en koek. Ja. En die kinderen vonden dat mooi. Ja, de kinderen vonden het mooi, maar ik kan me ook nog herinneren dat mijn oma heel zorgvuldig al die plaatjes spaarde en inplakte. Dus het was. Uh, er zijn uiteindelijk 3 miljoen albums uh, uitgegeven. Uh, op een bevolking toen de tijd van 8 miljoen uh, uh, inwoners. Dus een hoop mensen zijn ermee bezig geweest. Ja. Wilbert Schreurs, docent reclamegeschiedenis aan de VU... die uh, uh, zegt ook, die noemt het legendarisch... en het staat hem allemaal nog goed bij, die uh, albums. Verkade is een uh, begrip in de Nederlandse reclame. En dat komt vooral door de legendarische albums... met de plaatjes over de Nederlandse flora en fauna... voor mensen die nog herinneringen hebben aan... Uh, de jaren voor de Tweede Wereldoorlog... of uh, dat in hun erfstukken hebben gezien. Is dat bekend? Verkade is eigenlijk de eerste in Nederland... die erin geslaagd is om met plaatjes publiek aan zich te binden. Dat zien we vandaag de dag nog steeds terug. Wat uh, Verkade toen deed, dat doet uh, Albert Heijn nu met zijn voetbalplaatjes. En het werkt nog altijd. Ja, daar hadden we het net over. Dat werkt nog altijd. Even, we hadden het net al, die meisjes van Ka Verkade. die zijn beroemd, um, de meisjes van Verkade. We hebben er eentje... Opgespoord of opgespoord. Dus een meisje die nu op televisie zit, Helena, actrice. En we hebben haar gevraagd hoe het nou is om er echt eentje te zijn. Het is fantastisch om een verkade meisje te mogen zijn. Nou, de meisjes van verkade zijn natuurlijk uh, cultureel erfgoed en uh, legendarisch. Om er eentje te mogen spelen is uh, absoluut een grote eer. Hoe kan het nou? U zei net van ja, al sinds 1900 namen wij meisjes dienst. Dat was in die tijd heel bijzonder. Um, maar kennelijk wilden de meisjes ook graag bij de verkade werken. Dat was een, een fijne werkgever, kennelijk. Dat was een fijne werkgever. Ik, ik denk in de allereerste plaats vonden ze het natuurlijk prettig om zelf geld te kunnen verdienen. En ze vonden het leuk om bij verkade te werken. Uh, ik, ik denk vooral vanwege de sfeer. De, de meisjes staan ook bekend van de enorme sfeer en gezelligheid die ze met zich meebrachten. Ze, ze maakten voor een groot gedeelte die sfeer natuurlijk zelf, maar Verkade was ook een hele prettige werkgever. Er was ruimte om in de pauzes uh, te spelen en te zingen. En Hoe oud waren die meisjes? Ze hadden een hoop 12? plezier met elkaar. Nee, nee, nee, dat waren toen al wat oudere meisjes, maar uh, dat vonden ze toen de tijd prachtig. Ja, ja. En uh, De meisjes gingen ook, uh, er werden vakanties aangeboden in Egmond aan Zee. Ja, dus er was ook, er waren een hoop voorzieningen er waren crashers. Ja, dus ze konden nee, de in kinderen, dat uh, was in die tijd ook zeer vooruitstrevend. En er werd van neem je moeder maar gewoon mee. En uh, later, uh, dat, dat is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog begonnen... toen, uh, toen was er enorm behoefte weer aan, uh, uh, aan mensen, aan medewerkers. En toen gingen ze op zoek naar meisjes... waar de reclamecampagnes van kom bij VK werken, meisjes, kom bij VK werken. En daar maakte Wim kan van. Uh, en neem ook vooral je moeder mee. Nou, oh, dat was niet een officiële slogan. Dat was geen officiële nee, slogan, nee. dat is erbij gekomen. Waarom eigenlijk ja. geen jongens? Nou, er werken ook jongens bij VK, hoor. Dus, uh... Maar is het zulke priegelig werk dat in die tijd dachten daar moeten we vrouwen voor hebben? Nou, het is begonnen inderdaad met het, het, het uitpakken van de, de koek. En uh, dat in de, in de blikken plaatsen. En het bleek... Uh, nee, we kunnen het wel vergelijken als we naar mijn hand kijken. Dat is een vrij grove hand. Als we naar jouw hand kijken, die is veel fijner. Ik vind en dat veel wel ook fijner... best wel kleine handjes heeft, maar goed. Veel fijnere motoriek. <laughs> ja. En uh, ja, de verkaders kwamen erachter dat de, de motoriek van de, de, de vrouwenhanden... een stuk beter was om die koekjes uit te nemen en in blikken te plaatsen. Ja. Dus ze waren ook beter voor het werk. Ja. Um. Onderwijl uh, is het een groot bedrijf, nog steeds een grote naam. Um, uh, uh, Laten we het even over wat serieuze zaken hebben. Cacao wordt steeds duurder. Hè, de Ivorcus gedoe. Um, jullie moeten af en toe ook de prijzen verhogen. Uh, ik geloof dat er in de sultana zitten tegenwoordig minder koekjes, of ze zijn kleiner. In ieder geval, er is iets, een bepaald soort bezuiniging. Gaat dat een keer? Bedoel, die cacao kunnen nog enorm gaan stijgen door wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Gaan jullie daar last van hebben? Nou ja, ja, op een gegeven moment hebben we er natuurlijk last van. Hè. De, de, de afgelopen jaren zijn de cacaoprijzen gestegen. En die zijn ook doorgestegen. Dus dat betekent op een gegeven moment dat wij ook. We doen er natuurlijk alles aan via efficiëntieprogramma's. Om dat zoveel mogelijk te compenseren. Maar op een gegeven moment komt een punt dat we dat wel uh, moeten doorbelasten aan onze afnemers. En. Uh, ja, ja, dat moeten we in ieder geval. Moment. Dat ja. gaan jullie dan doen. Ja, en ja. dat zou natuurlijk wel eens een. Uh... Als het een van een echt luxe merk wordt... dan kan dat wel invloed hebben, ook op de verkoop, lijkt me zo. Ja, maar de ervaring leert hè, dit soort uh, grondstofprijzen op termijn. Hè, zal dat ook weer uh, uh, een keer dalen. Hè? Dus er zijn periodes dat dingen stijgen en periodes dat het weer daalt. Dus dat zal uh, op termijn wel weer op zijn pootjes terechtkomen. Ja. En als, ik, als ik u zo hoor, en ook dit hele verhaal... Het is, natuurlijk, het is mooi, het is Hollands, het is fijn met die, met die mooie leuke meisjes. Um, maar het is ook een... Het lijkt wel alsof er niks mis is met Vacade. Ik ga van jullie allemaal: het is allemaal uh, duurzaam geproduceerd en allemaal uh, Max Havelaar, cacao en, enzovoorts, is er helemaal geen smetje te vinden op het blazoen van Varkade. Nou ja, ik denk uiteindelijk dat je niet 125 jaar bestaat als je niet uh, uh, heel dicht bij jezelf blijft en, en eerlijk blijft en uh, iets, iets van duurzaamheid in je. Ja, maar dan je... er moet ergens iets schuren, iets dat wij ja. niet weten. Nou, ik heb, uh, ik heb daar niks uh, voor op het oogvlies. Ja, dus we, de, uiteindelijk blijven we heel erg trouw aan, aan waar we vandaan komen. We hebben hele eenvoudige, eerlijke producten. De, de, wat ik zei, de oprichter die ging al uit van kwaliteit hè, en oog voor de omgeving. Waarom, de, bijvoorbeeld, misschien een puntje, waarom zijn de omzetcijfers niet bekend van verkaden? Nou, omzetcijfers, ja, eigenlijk, het is natuurlijk altijd een familiebedrijf geweest. Hè, dus de, de verkaders die praten nooit over financiën. En dus nee, maar elk zichzelf in... respecteert groot bedrijf. daar is het gewoon van bekend, toch? De, nou grote, ja, in die zin wel. Wij hebben natuurlijk ook onze omzetcijfers die, die deponeren we natuurlijk wel bij de kamer van koophandel. Dat doen we op groepsniveau. Uh, mm, maar dus familie, als familiebedrijf heb je dat eigenlijk. Hè, praat je niet over de financiën en dat doet de verkader nog steeds niet. Nee? En dat ga ik ook niet horen van u nee, nu hier wat de omzet. Nee, was. nou als u echt, echt belangstelling heeft, dan kunt u inderdaad de, de groepscijfers opvragen bij de kamer van koophandel. Nou, nee. Laat nee. Maar. <laughs> ja. Het gaat goud in ieder geval, daar komt het op neer. Um, ja. Gefeliciteerd nogmaals, 125 jaar. Dat is mooi. En, uh, ja, dat is geweldig. Heel ik bijzonder. neem zo meteen een likkoekje. Lekker. Ja. Directeur van Avokade, Dick Kuipers. Dank u wel. Graag gedaan.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 Noah and the Whale, where live goes on. Maandagavond is het. En waar zou het vandaag over zijn gegaan? Op de Sportschool. Rob Geurts van Gods Gym in Nieuwgein. Goedenavond. Hi, goedenavond. Hi, waar gingen jullie over? Ja, ik denk uh, echt uh, waar iedereen het vandaag natuurlijk over heeft gehad: ja. Bin Laden en het neerschieten uh, ervan. En ja, natuurlijk heel veel klanten natuurlijk, Ja, geschokt, natuurlijk. Dus in zoverre geschokt. Dat, dat hij toch eindelijk uh, t, ja, te pakken is. En ja, en, en dan komt eigenlijk alles weer boven wat die, uh, wat die man eigenlijk aangedaan heeft. Uh, mm. uh, 3000 doden en, en alle ellende. Uh, en waar we eigenlijk nu nog steeds natuurlijk de gevolgen van hebben, op de vliegvelden, in, in, in winkelcentra, uh, overgecontroleerd worden. En dat soort dingen, het is echt uh, ja. verschrikkelijk. En als je dan inderdaad die beelden ziet van die Amerikanen, die, die dus echt, uh, echt een soort van duchting eigenlijk, dat hij dood is. Ja. Ja, ja doet je toch wel wat allemaal. Uh, ja. En bij jou Frans van Erik, goedenavond. Goedenavond. Hi van Boxing82. Een nou, is 82. Uh, beetje als Rob zegt, over ja. die binnlading. Ja. Or, ze hebben hem in zee gedumpt geloof ik hè? Ja, zeggen ze. Or, ze hadden een beetje in een kraan kunnen hangen. Dat hebben ze toch met die andere ook gedaan. Met die uh, die ze toen gepakt hebben. Dat... Met ze daar zijn? Ja, die hebben het ja. ook in een kraan gehangen. Ja. Maar wat zeiden ze bij jou erover, Frans? Op de sportschool allemaal? Ja, het zijn allemaal, uh, ja, ik heb natuurlijk ook buitenlanders en die, uh, die, ja, die vinden het erg en uh, die vinden het niet erg. En, uh, ja, nou, ik vind het hartstikke fijn om ze te pakken ja. hebben, dat het over is met hem. Waren had er ook al ah. mensen die, die, die dachten van nou, voor mij had hij niet zo nodig gepakt hoeven worden? Ja, ze zijn er altijd. Dat heb je er altijd bij. Maar ja. die mensen die dood en verderfd hebt die gejaagd, al nou, eerlijk wezen. Maar ik kan me zo voorstellen, als er bij jou op een sportschool daar een beetje de, de twee meningen over tafel gaan, dat dat nog. Ja, dat nog... is altijd zo, natuurlijk. Ja. Maar dat het echt. nog wel een beetje, een beetje af en toe voor, voor wat reuring kan zorgen. Ja, maar gebeurt. ik ga er wel tegen in hoor. Ja. <laughs> ik zeg wel de waarheid, ik heb geen blad voor mijn mond. Maar weet je wat ik ook erg vind. Mm. Dat ik vandaag lees van een veentje van 11 jaar, die door twee uh, veentjes zijn fietsje af moest staan, die in zijn borstje gestoken is. Nou, oh, dat heb je niet gehoord. Ja, ik wel. En door uh, drie Somaliërs van uh, 10, 11 en 12 jaar, is als het een paar centimeter naar links had geweest, had hij had hartje dood geweest. Die veentje wou zijn fietsje niet afgeven. Stakken we ze even in zijn borst. Weinig vrolijk nieuws vandaag, hè? Nee, maar het is, maar het is toch waar in Nederland, het, het, het lijkt wat de heel Nederland gek geworden is. Het is toch gek voor woorden allemaal. Nou heren, ik hoop dat, dat jullie nog een beetje een mooie avond gaan hebben, na deze treurigheid. Ja, ik hoop het ook. Het zonnetje, maar er zal, toch wel, er zal toch wel. Het zonnetje schijnt morgen weer. Laten we daar maar aan denken. Ja. Heren, ik ga jullie bedanken. Oké, okay. ja. Frans van Heren, Rob, Rob, Rob Gerts, dank jullie wel. Tot snel weer. Tot volgende week. Dag. Ja, en wij zijn er niet, oh, morgen niet overmorgen, maar de dag daarna weer. Dan is er eerst eens voetbal. En zometeen, natuurlijk, ook voetbal bij Gio Liepens in Langs de Lijn. En check even facebook.com/slash